Levi van Eck met het NOS-journaal. Een meerderheid in de Tweede Kamer wil dat er een minimumleeftijd komt voor het besturen van een fatbike. De PVV was eerder tegen een leeftijdsgrens, maar de grootste regeringspartij is nu toch voor de maatregel. PVV-minister van Infrastructuur Matt Lehner zei eerder deze week niets voor een leeftijdsgrens te voelen. Om welke leeftijd het zou moeten gaan is niet bekend. De maatregel moet ervoor zorgen dat er minder ongelukken gebeuren met de fatbike. Vaak gaat het om jonge bestuurders die de elektrische fiets hebben opgevoerd. In het huis in Roermond, waar gisteren een grote brand woedde, is een lichaam gevonden. De politie onderzoekt of het om de bewoner gaat. Het huis brandde gisternacht volledig uit. Ook drie auto's gingen in vlammen op. De politie gaat uit van opzet. Het vuur is waarschijnlijk aangestoken bij auto's die voor het huis geparkeerd stonden... Gisteren kon de brandweer het huis in Roermond nog niet in vanwege instortingsgevaar. In de Oost-Riekse plaats Volos is de noodtoestand uitgeroepen vanwege het aanspoelen van honderdduizenden dode vissen. Het gaat om zoveel vissen dat er bijna geen water meer te zien is in de haven en een rivier bij de toeristische stad. Het zijn zoetwatervissen die door overstromingen in zoutwater zijn terechtgekomen waar ze niet kunnen overleven. Door de noodtoestand uit te roepen komt er meer geld vrij voor opruimwerkzaamheden. Inwoners van Volos vrezen dat door de dode vissen en stank toeristen wegblijven. Het is druk bij de opening van de Zuidelijke Ringweg in Groningen. Vanavond gaat de weg na zes jaar onderhoud weer open voor auto's, maar tot die tijd mogen mensen er een rondje over lopen. En veel mensen maken daar gebruik van. Inmiddels is het zo druk dat er een lange wachtrij staat om de weg op te komen. Het weer vanmiddag steeds vaker zon. Het wordt 20 graden in het noorden tot 26 in Limburg. Morgen wordt het nog een paar graden warmer. Dan is het 25 tot 27 graden. In het zuiden is er later kans op een onweersbui. Dit was het NOS-Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate.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 Uit Zandvoort. Mijn naam is Mario Zandvoort. En iedere week neem ik u mee op reis terug in de tijd. naar de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. En dat doen we dan ook met alleen maar mooie, oud-Hollandstalige muziek. En die muziek die wordt elke week weer beschikbaar gesteld Koord Draaier. Daar bedanken we hartelijk voor. En uh, vandaag, ja, niet helemaal uh, <laughs> de officiële uitzending. Want het is natuurlijk uh, feest in Zandvoort. Het uh, Formule 1. Het weekend van Zandvoort. Uh, de Grand Prix, zoals het zo mooi heet, van Zandvoort. Van Nederland eigenlijk. De Grand Prix van Nederland is. Uh,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 Vragen Amsterdam maar waar hij zomaar heen gaat. Hij antwoordt met een glanzetse Ik wil alleen naar Zandvoort. Zandvoort bij de zee. De adel van ons land. De brave zit in En Kattenburg en Uilenburg ligt door elkaar in stand. Ga jij maar naar Monte Carlo. Witterland, ik doe niet mee, ik wil alleen naar Zandvoort, naar mijn Zandvoort bij de zee. De Zandvoort heeft vol zoete poëzie, als een paar lichten het aan de zee, de bananen schillen.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 I love to lay and eat and catch the market breeze and play a ring of roses with the chickpeas in the sea. You can have your Monte Carlo, Dixiel Lander Ohio. I want to go to Margate, where the black-eyed winkles grow. And now all of flink amazing that the muren scheuren <laughs> en and broken alleen naar Vanvoort, Vanvoort bij de zee. De adels van ons land, de braven met de staal. En katten terug en de terug weer door elkaar Ga jij maar naar Monte Carlo, ik zie en ik doe niet mee. Ik wil alleen naar samen Vanvoort bij de zee.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 maar voor het uh, weer op het circuit in Zandvoort is het altijd wel een beetje spannend. Even een beetje leuke muziek voor u. Zometeen het ensemble vrij en blij met We Gaan Naar Zandvoort. Maar eerst gaan we oude klassieker met de, met de sneltrein naar Zandvoort. Met de sneltrein naar Zandvoort. Want daar woont mijn hart te diep. Als je de klank van het stand hoort. Dan denk ik aan mijn liefde.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 En met zusje, ome Piet, de Friet en met die familie, husje, uit naar Zandvoort, bij de broodjes, koffie, nee. Oh, het is zo'n zaligheid wanneer je handen duinen glijpt in Zandvoort, bij Een kuil die kleine Kees gegraven had En vader staat te grinnikken bij het gemengde bad Mama zegt dat er man een oude seissies is En tante roept, schij uit, nu juist de zee is hier zo fris Ze plast en tilt met brede zwier haar op omhoog Maar plotseling geeft ze een en schreeuwt, de zee zit in mijn oog Meer, je de je Uit Amsterdam in het helder wit flanelle pak. De ridders van de koude grond en een kwartje in de zak Die prefereren Zandvoort, want je vindt er meer natuur Oost stent het was banaal en Monte Carlo veel te duur Die gaan ze maar naar Zandvoort, zo beweren ze met klem En zingen keurig met hun halve zachte fosco stent En met zusje ome Piet, dan de friet. En het hele familiehuisje gaat er dan voor oh, bij de zee. Niet de broodjes, kop, diner. Oh, wat is zo'n zaligheid wanneer je om de duinen glijdt? In de krant, we gaan weer naar het strand, want het is zomer. De natuur heeft zich weer opgemaakt, de zon is ze weer ontwaakt. want het is zomer. Terrasjes vol gezelligheid, we hebben alle tijd, want het is zomer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 Je gaat naar Zandvoort bij de zee We nemen broodjes en koffie mee O, oh, is zo zaligheid wanneer je van de het In Zandvoort bij de zee De snops uit Amsterdam in het van wit pak. De ridders van de koude grond met een kwartje in bezak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 Daar gaan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 Ik zeg dat ik weer in Holland woon, Antonio. Antonio. Ik heb geen snorren, geen gitaar, niet van het raven Is de vakantie weer voorbij? Dan ga je lekker mee met mij Antonio Het Spaanse warme zand en Mijn tonen en ik gaan lekker liggen wakker Zo samen in de zon niks aan de hand Dat ik weer in Holland woon, Antonio Oh, het is zo'n zaligheid als je van de duinen glijdt in Zandvoort aan de zee. Ik. Schau maar, Heinrich, daar is dat meer. Ik was hier vroeger. Mann mit Rewehr. <lacht> Tis ist ein Stück ihr Heimat hier. Hoch der Tross bedeutet es Bier. Als Lebensantwort. Anders mehr. <lacht> Sieht wieder schön aus hier. Armen ah, ich hier, sieh da. Wo ist das Hotel Germania? Bitte? Hotel Germania. Oh ja, dat dus kan je zien wel even kwik zagen. Dan gaan ze daar de trap hef. En slaan dan slaan ze je links om. Dan laten ze je rechthuis. Dan laten ze je erbovenhup. Dankeschön, dankeschön, dankeschön. Alles weer dus schön in Holland. Ja, vinden ze? Ja, zeer. Alles weer de wie wie vroeger. Ja. Je kunt even aanvangen, wens je voelen. <lacht> maar dan moet je wel van tevoren even afklingelen. <lacht> Bidden? Ja, afbellen. Uh, opbellen. Uh, opballen. Ach, telefonieren, meiden ze. Ja, telefonieren. Maar waarom dan? Nou, uh, de vorige keer lagen we nog in bed. <lacht> <lacht> Ach, zo ja, maar wein, voorzicht, ja, ja. Es gaat weer los. Zou ze denken? Ze zijn nog zo so muur van de vorige keer. Nee, maar ze zijn toch niet kwaas, hè? Eh? Kwaas. Klaas, wat hij is, Klaas? Nou, eh, uh, bes, bas, bos, bus. Beuze! Ja, beuze. Nee, wie is zit niet beuze? Nee, zij wel tegen elkaar. <lacht> maar mochten ze nou eventueel wel beuze zijn, dan denk je ze immer maar aan dat Hollandische lied van de Heilige Houten de Muus <lacht>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 En de wind laat het nog wat minder warm aanvoelen. Na het wind en in het zonnetje is het overigens wel heerlijk weer. Er wordt zonkracht 4 verwacht en dat betekent dat je huid na 30 tot 40 minuten kan verbranden. En naast de warme trui komt de zonnebrandcrème, dus ook goed te passen als je voor plan bent om vandaag op het strand te gaan zitten in de tuin of natuurlijk de Formule 1 gaat bijwonen. Dus ja, heel veel mensen vinden het heel leuk. Ik uh, <hijfie> heb er niet zoveel mee hoor, maar uh, nee, wij zijn erbij. Zie je van mijn Je U kunt meeluisteren vanmiddag de race. Meen om 4 uur gaat het beginnen.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 Speelt speeltuin toe, dat is voor ons kinderen het beste wat bestaat. Het is een eind bij ons vandaan, daarom gaat de karavaan. Is morgens al op weg, dan zijn we er niet zo laat. Heeft mama een goede bel en is papa niet te laat. In the air, I get the.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 Dat is dus van voren zit er niet opzij Ik ben zo blij, zo blij Dat mijn dus van voren zit er niet opzij Een zanger van de opera die zong een mooie aria. Gualalalala, gualalalala la la, la la la la. Maar aan het einde van het lied wist hij helaas de woorden niet la la la la, la la la la. Toen fluisterde men hem iets in zijn oor en hij zong rustig door Ik ben zo blij, zo blij Dat we van voren zit er niet op zijn Ik ben zo blij, zo blij Dat we van voren zit er niet op zijn Met wachten op de ooievaar, de wieg stond al een poosje klaar Tralalalala, tralalalala -la -la -la. Het was een schatje van een kind en werd door iedereen bemind. Tra la la la la, tra la la la la, en toen het in het badje werd gezet. zei: ah! hij: van kraaiden, het van brek. Ik ben zo blij, zo blij, dat mijn rust voor de zitten niet opzij. Wat kleeft dat je. Geen hey, wonder, ze weet je stijf z'n stijfselkissie. Dat mijn rust zitten. Van vandaag een dwangbevel, maar ik kreeg heus geen kipbevel. La la la -la, la la, la la Mijn vrouw werd rood en daarna bleek en was de heer een dag van strik. -la -la -la -la, la la la la la Maar ik zei kind, die zorg gaat weer voorbij. Dus ik als Lauwbandij, ik ben zo blij, zo blij dat we nu zit zitten niet op zee. Ik ben zo blij, zo blij, dat me de liefst van voren zit en niet opzij. Allemaal! En ik ben zo blij, zo blij, dat me de liefst van voren zit en niet opzij.